De kapitein van het schip werd zaterdag aangehouden, een dag na het ongeluk. Hij is in staat van beschuldiging gesteld. Onder meer omdat hij te veel risico zou hebben genomen door af te wijken van de vaste koers. De kapitein zegt dat de rotsen die werden geraakt niet goed op de kaart stonden. Bij het ongeluk zijn zeker vijf mensen omgekomen, vijftien mensen worden nog vermist.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 KRO's Nacht van het Goede Leven. beja, die heeft zich veel aangepast met die hoofddoek. Maar ik vind het nog wel meevallen. De hoed heeft ze wel opgehouden. He, want als ze die had afgezet he, en dan rechtstreeks die doek erop... Nou, dan was het leed niet te overzien geweest. Want dan had het hele kapsel en die helm die had in elkaar gestort... Ja, en dan die naakte Bea, bij, ja, bij die Lucky TV. Ja, het was om te lachen. Maar voor wie het wel vervelend is, is die vrouw van wie dat naakte oude lichaam echt was. Hè? Want wie weet was dat wel uh, de oma van die jongen, hè? Die, die stiekem gefotografeerd heeft onder de douche. En daar hoor je niemand over. ja Het valt allemaal nog wel mee met ons staatshoofd, vind ik hoor. Nee, dan in Korea. En dan moesten ze verplicht halen bij de kist van die, van die Kim Jong-il. En als je dat dan niet deed, dan moest je naar een strafkamp. Nou, dan nou ken je natuurlijk best op commando janken. Met de film doen ze niet anders. En ik heb zelf ooit gejankt bij een wildvreemde vrouw. Ik zat in de verkeerde zaal, lag een heel ander persoon in die kist. Dus dat kan makkelijk. Maar ja, het gaat ver. En mensen willen nou ook al reclame maken bij hun begrafenis. Maar laten we eerst maar eens even die zakkenvullers aanpakken... Dan bij die hele branche van die lijkenbezorgerij. Nou, u ziet, ik zit er weer helemaal in in de 2012. Met de beste winst ook nog, hè. Als het nog mag. Doei, doei! Ah. Welkom, welkom, welcome, lieve luisteraars. En dan was ze weer, he, met wijze woorden, he, onze groentevrouw. Kijk op groentevrouw.com voor uw nachtelijk potje. Goede zin, hè? Ja, haal maar op nou met die kippen. Uh, eerst moeten we hier blijven luisteren naar uh, Jorri Zwart en haar... Uh, ja, haar uitgedunde band, want ze heeft twee mannen en wist ze mee te krijgen. En hier op gitaar en punt op het mondorgel. Goed, welkom. Ze waren uh, afgelopen donderdag stonden ze op Eurosonic. En gisteravond stonden ze ook op Noorderslag. Dus, en jullie zijn ook op tv geweest? Ik heb uh, niet de tijd zitten uh, kijken. Ik weet niet Waar op Waren jullie weggeven. op tv? Waar was er een flirtje van jullie te zien? Of niet? Um... Ik weet in ieder geval dat ik niet op tv was. Nee, jij was niet. Jij was buiten beeld gebleven hoor. Nee, nee, ja, ik, ik, ik geloof het niet eigenlijk. Want, uh, wat, de, ik, ik denk het niet. Nee. Maar we, je zal ons vast wel zien uh, rondgepot. Uh. Ja, hoe was het gisteren? Ik hoorde al van Reinier. dat het nou, die vond het een van jullie beste optredens. Jij ook? Ja, zeker. Ja, het was, ja, het was echt. Uh, het was een van onze betere optredens. Zeker. Ja, het was echt, uh... En waar lag dat aan? Ja, ik denk toch ook wel de, de spanning en, de, en de, je werkt er zo lang naartoe, maar vooral zeg maar, dat hele Noorderslag idee ja. van iedereen, er komen er zoveel acts ja. en er is gewoon zo'n spanning binnen al die bands van wow, dit is de avond, we gaan het gewoon hier doen. En, en ik denk dat dat mede helpt, dat, dat die energie, die positieve energie, ja. dat je daar gewoon een onwijs toffe avond van maakt, ongeacht... Die energie is gewoon heel belangrijk. En, uh, ik denk dat Mede daardoor een van de beste uh, optredens was. Ja. En jullie zijn alle dagen geweest? Vanaf uh, woensdag? Of uh, vanaf donderdag? Uh, ja. ja we, we zijn vanaf, dus veel optredens van anderen gezien uh, ook? Eigenlijk niet. Nee, oh. want we, hebben ons heel erg, uh, we hadden een, een, een huisje van... Uh, van Okkers oma? Ja, van Okkers oma inderdaad. En daar zaten we met de hele band in. Dat was een klein uurtje rijden ja. van Groningen. Maar uh, ja, we waren allemaal wel heel erg moe en ik had een, uh, ja, een ontsteking bij mijn tanden en uh, naar mijn oor toe. Dus... En nu? Ja, nu gaat het wel wat beter, ja. Maar ik heb het wel wat rustig aangedaan. Dus, maar en hoe, laat, hoe laat lagen jullie in je mandje vannacht? Vannacht? <laughs> uh, zeven uur ochtend, ik, half zeven. mij oh, was het vier uur. Ja. ja voor, voor mij was het half zeven. Ja. Voor jou was het half zeven? Ja, ja, Ook al half zeven? Voor mij was het wel weer half elf ochtends. Half, half, half elf ochtends, voordat je in je bedje lag en hier, nee toch? Of voordat je er weer uit was. Oh. Nee. oh. Nee. Nou nee. goed, dus nee. jij hebt nee. gewoon doorgefeest. Of... Maar gisteren nog wel iets gezien? Nog een optreden? Ja, ja, gezien? ja gisteren wel. Ja, op, op Noorderslag hebben we ja? heel veel gezien. We hebben Bombay Show gezien. was heel goed, The Wooden Saints. Die komen uh, volgende week hier? Echt waar. Ja, dat heel... Zijn ze leuk? Ja, ja ze zijn echt zijn ze geweldig. Oké, okay. ja. nou dat is te gek. Er zijn ook ja. heel veel. Ja. Ja. Ja. Er zijn ja. ook heel veel. Oh ja, ik weet niet hoeveel er komen. Tien man. Oh my god, echt. want dat is heel leuk. Oh, nou ja, waarom ook niet? Ja. Ik weet niet wie de techniek doet volgende week. Nico heeft het nu al zwaar. Er zit, zit misschien een brommetje in. Nou, dat kan het schelen. Um, uh, kijk, jullie denken natuurlijk, wie, wie is Jorie Swartz? Nou, dat zou ik even zeggen. Want uh, dan loop je achter. Ze, in 2010 won ze al de, de, de popprijs van Amsterdam. Maar uh, ze heeft ook nog twee andere prijzen gewonnen. En nu won ze in december ook nog als de grote prijs van Nederland. singersongwriter. songwriter. En eh... Uh, ze stonden dus op Noorderslag. Dus het is gewoon een beroemdheid. En die zit nu al hier. Dus ik ben heel erg vereerd. Um, wat kan ik nog verder zeggen? Ja, ik, ik, ik laat maar horen waarom, je, waarom het zo goed met jullie oh, gaat. Oh, no Want person, dat is wel no terecht. <laughs> ja, is goed. Okay. Leuk, superleuk. We gaan het liedje Wooden Bridge spelen. Het okay. is al een wat ouder liedje. you look like a flower who opens up in secret and you shine when i'm on my way back home and you sleep when my day just begun when on my wooden bridge I staring Reflecting in the water When no one else is watching een klein brommetje in. Hè? Ik, ik hoor hem. Ik hoop dat de luisteraars hem niet horen. Anders, anders excuses. Maar je ziet er prachtig overheen. Ja, ik moet het toch even zeggen. Uh, ik ga even opzommen wat we in de rest van de nacht doen. Eh... Uh, uh, ik heb een heel bijzondere voorstelling gezien. Het is een ander soort theater. Het is getuigenistheater of denktheater. Ik vind het heerlijk. Uh, deed me denken aan het theater van Laura van Dolron. Weet je wel? Uh, sommigen noemen dat stand-up filosofie. Dat is het wel, maar het zit, dit zit dichter bij theater. Dus is Marjolein van Heemstra. Die vertelt een verhaal samen met de. Mijn stem is een beetje weg, merk ik. Goed. Met de Indiaanse acteur uh, Sachit. Uh, Poon, Puranik, nou ooit maakte de Britse theaterregisseur Peter Brook een film over de Mahabharata, het heilige Indiase boek over de verbondenheid van alle mensen ging die voorstelling, of die film. En Marjolein en Sajid die, eh, die zagen beide die film toen ze negen jaar oud waren en ze willen eigenlijk vasthouden aan dat ideaal verbondenheid van mensen. Nou, ik heb er mooi fragmenten van. Gaan jullie wel eens naar het toneel? Oh, ik, ik, oh, nou, ze zitten helemaal uh, met, met de techniek. Nee, ga jullie maar door. Ik, ik loop wel even door. Kunnen jullie nog met de techniek bezig zijn? Ik zag ook een voorstelling uh, die daar lijnrecht tegenover staat, tegenover dat uh, Mahabharata. Dat is namelijk Freetown, het uh, toneelgroep uh, Doodpaard. Een tekst van uh, prachtige tekst: heftige, scherpe, cynisch. Uh, van uh, Rob de Graaf. Het uh, gaat over het afglijden van de moraal en de moreel van de Westerse mens. De Westerse vrouw in dit geval. Nou goed, dat is nu weer op de planken en het is zeer de moeite waard. Dus daar laat ik nog een keer een stukje van horen. Dan heb ik een hoorspel op herhaling dat het wederom zeer de moeite waard is om herhaald te worden. Gesprek met een kasbewoner. Dat is een van de verhalen uit de eerste bundel van Ian McCune uit 1975. First Love, Last Rites. Nou, een prachtig boek heb ik in de tijd ook gelijk al gelezen. Dit is een, een, een, een, een hoorspel met echt een ijzersterke Kees Brussen. Straks na vier uur. Goed, en uh, uh, wat, ja, verder heb ik een uh, ontroerend verhaal... van de collega's van uh, Karo Schoudmijn. Ik heb een flatje nieuwe meuk van Lau, ook al is hij er niet meer. En ik heb een vers mooi uh, mysterie van Emily... een vers uh, Rex en Dito track tracers. Hè? Uh, waarvoor natuurlijk weer mijn hartelijke dank voor Jan Heemhausen. Aan Jan Emmaus. En uh, verder nog wat nieuwe en oude plaatjes. Nou, het is volgens mij een heel mooi vol programma. Wat doe ik dat toch leuk elke week? Hè? Nou, ik heb steek maar even via mijn eigen reed. Goed, tot slot de website www.adelinevanleer.nl Kan je podcasten en ik kan ook commentaar geven. Doe dat eens een keer, vind ik leuk. Uh, je kan ook uh, mailen naar het Goede KRO.nl. En uh, je kan ook met bevrienden met Facebook, want dan zet ik ook die podcast om. Voor wie te luisteren om naar mijn site te gaan. Nou, lieve Jori hier. is het allemaal weer in orde? Ja, ja. volgens mij wel. Goed. Ja. Nou, wat wordt het volgende nummer? Nou, we gaan uh, ons singeltje spelen. Oké, okay. want je hebt, hebt mij net een, een, een EP'tje gegeven. Ja, klopt. Ja, dit is dan de akoestische versie. Dus hij is anders dan, dan de single. De say nothing. Wat zeg je? Say nothing? Is dat het? I say nothing, ja. oké. Okay, okay. Ja, nou ja, goed. Hij, uh, wat ik trouwens even met trots mag zeggen... hij staat uh, in de iTunes-charge iTunes op nummer 65. Van, oh. Qua download. en dat, ja, dat verbaast me echt enorm, maar ik vind het echt helemaal te gek. Want uh, ja, goed, dat is voor ons wel even een mijlpaal. Maar het is ook gewoon een heel mooi nummer. Ja, ik hoop het. Dus, maar in ieder geval, mensen, hij is te koop op iTunes. Hij Als je commissie...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 Never. En hier, jongens, het is zo'n rijk nummer. Er zit zoveel in. Ja, echt heel mooi. Hé, hey, luister eens, wel. hoe gaan we dat nou doen? Ik kijk ook even naar Nico. Mo moeten ze nou daar blijven zitten met die... Ja, want ik bedoel, ik, ik ga even met ze lullen nu, hè. Nou, ik ga, wel, ik ga wel een paar minuten met ze praten. Dus moeten ze aan tafel. Kom maar lekker even aan tafel. Okay. Vind je het heel erg? Nee. zo? Nee, en dan, en dan neem en een jullie... wijntje mee. Ja, precies, ik wou net zeggen. En ook had nog een biertje, want ja. ook hoeft niet te rijden straks. Ranië die mag een colaatje en hij nou, mag ook een biertje. Ja, ik moet ook rijden, maar ik mag. Maar joh, je... ah, Goed. Nou, um, uh, Jori, ook nog eens. Je was ook nog eens serious talent geworden, ja, hè? Ongelofelijk, hè? Ja, dat is echt wel. Maar dat. Uh... Be beetje eng eigenlijk, hè? Ja, het, het was zo, het onverwachts allemaal. Van, uh, het, het, het, ik heb, ja, je, je hebt dat ook gewoon echt nodig, weet je. En er zijn tegenwoordig. Uh, ja, ook door de bezuinigingen en zo, dingen er, er komen op een gegeven moment minder springplanken. En als beginnend Precies. artiest heb je dat nodig. Want je moet zoveel investeringen doen in een plaat maken, in je, in je muzikanten. In... Ja. Wat houdt het eigenlijk in? Serious talent? Want ik ben nou, niet... Ja, ja, ja ser serieus talent. Ja, dat begrijp <laughs> ik. Maar, maar, maar, je wordt in ieder wat... geval vaak genoemd en gedraaid uh, op 3FM. Dus dat is wel ja. weer extra exposure die je normaal niet hebt. Nee, precies. Dus dat is heel goed. Oh, ja. okay, okay. Dus je hebt meer. En ja, het, wordt, het wordt vaker genoemd. En ja, dat is, wel, uh, dat is wel fijn. Jori, ik wil even aan jou vragen. Wanneer het bij jou begonnen is, is dat uh, tien jaar geleden, toen je met je vader op het podium stond? Ja, ongeveer wel. Ik kreeg wel echt letterlijk de gitaar op mijn uh, ja, op mijn door mijn strot geduwd. Ja, is en, jou, uh, uh, heb je een muzikale vader? Wat doet hij? Oh, ja, ja, mijn vader is gitarist. Bij wat? Uh, nou, eigenlijk voor zichzelf. Ja, hij heeft, hij, hij heeft uh, gestudeerd vroeger en hij geeft nu les, gitaarles. Oh. En hij heeft heel veel, ja, heel veel bandjes gespeeld en zo. En hij, uh... Iets wat we kunnen kennen, een bandje? Um, denk het niet. Helemaal niks. Alleen en, allemaal uit bergen en, en, en omgeving? Uh, nee, niet uit bergen. Ik kom oorspronkelijk niet uit bergen. Maar ik ben er bewust zelf gaan wonen. Oh. Dus dat, uh, dat is waar, eigenlijk waar, waar, het verhaal. Waar wonen je ouders dan? Nou, Wel dichtbij, hoor. bij, bij Alkmaar in de buurt. Oh. Zeg maar mijn moeder in Alkmaar en mijn vader in Noordschewoude, oh ja, een dorpje. Okay. Ja. Maar en je en... vader is, is, is nu niet meer in een band of zo? Um, nee, ja, hij doet heel veel verschillende projecten en, uh, en, en schrijven, maar geeft geeft voornamelijk les en verdiept zich gewoon voor zichzelf uh, in de muziek. Ja, ja, ja, ja. En, um, ja, ik heb dat bij hem, uh, ja wel, in het begin vond ik het ook helemaal niet leuk, de gitaar. Ik dacht, weg, weg. En, uh, maar ja, uiteindelijk kwam ik erachter dat je nummers ook op je eigen manier kon spelen. Dus ook de akkoorden in je eigen uh, ja, formatie kon doen, waardoor je ja, ja. eigen nummers kon maken. En toen vond ik het ineens uh, ontzettend leuk. En, en uh, heb je ook en zussen? Nee. Dus jij bent de enige, en, en dan ja. maar, maar wel dus uit een muzikaal nest je moeder ook muzikaal. aan? Um, nee, maar ik moet wel zeggen dat zij... Uh, ja, ze is kleuterjif. En ze zat altijd... Uh, um, ja, ze zat wel in de, in de keuken altijd te zingen. En, en, en Kate Bush en uh, Alison Krauss en Joni Mitchell en zo. Dat, uh, dat soort dingen zat ze altijd nee, te draaien. No weet je nog wat jouw eerste plaat was? Of iets waar... Het eerste lied wat je helemaal, waar je helemaal uh, hotel van was? Um, ja, dat was Wuthering Heights van Kate Bush. Ga je zo hoog? Heerlijk. Nee, nee, grapje. Misschien vroeger, nee, ja. Ja, Nou, ik, ik moet zeggen, ja, ik zou hem op zich wel kunnen. Maar, uh, of tenminste, ik heb hem wel eens geprobeerd, maar dat is wel een tijdje geleden. We dus gaan ik, hem zo ik, even instuderen. Nee, nee, nee. 25. Ik wacht me ja, er niet ja, aan. Ja, ja, ja. Wat was hey, jouw eerste plaatje, in hier? Weet je dat nog? Mijn eerste. Wat plaatje. echt in je uh, gedachten komt als je denkt aan muziek? Um, nou, um, mijn moeder draaide heel veel bigband muziek vroeger. En ik heb ook uh, met mijn moeder in een big band gezeten. Ik was oh. trompetist en mijn moeder als saxofonist. Oh, dus luim. dat werd uh, vroeger heel veel gedraaid. Dat is eigenlijk mijn eerste echte muzikale herinnering. En uiteindelijk heb ik van mijn vader ineens allemaal, toen allemaal uh, oude platen ontdekt. Van, ja. uh, van die bluesrock en classic rock bands als Deep Purple en zo. En dat heb ik toen uiteindelijk grijs gedraaid. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus heb jij nog vinyl? Ja, ja, ja. ja. We hebben hele mooie platen spelen thuis. Ook ook trouwens. Ja? Ook wat ja, was jouw ik... eerste plaatje? Uh, Eerste plaatje durf ik niet echt te zeggen, maar... Nou ja, kom op. Ja, ik denk dat dat wel The River is van Bruce Springsteen. En wel, ik, ik heb daar ook, dat is ook het eerste wat ik op Monte Monica toen geleerd heb. Uh, aan mezelf. Ik had een Monte Monica van mijn vader gevonden in een kast. En ja, toen, uh, een ja, ja, ja maar dat vind ik wel grappig dat jij Monte Monica... Want dat is echt... Ken je... <coughs> ik noem maar even wat namen. Ken je John Lacrand? Ja. Oh, gelukkig. Ja, hey, Kim Wilson? Ja, natuurlijk. Die kale. Die is, Kim uh, Snelten? Nee. Dat is in Nederland, dat is genoemd naar Kim Wilson. Want zijn ouders vonden dat ook zo goed. Oh. Kijk, cool. <laughs> hij ja. in mijn, maar ik heb ook in een beentje gezeten en hij speelde Montemonica. Oh, vet. Nee, hij is heel goed. Maar ja, ja, doe, cool. hij doet het geloof ik niet meer. Maar hoe kom je op die Montemonica? Alleen omdat hij er bij je vader in de kast lag? Nou, mijn vader speelde dat al, dus al heel lang. Vroeger ook uh, met bluesplaten meespelen en uitzoeken en zo. En op een gegeven moment uh, vond ik dus die monte Monica En ik hoorde dat bij The River. ik denk, eh, dat is wel cool als dus ik dat, dat kan. En toen heb ik het in de middag kwam ik erachter hoe dat werkte. En toen heb ik dat gedaan. En toen heb ik alle Springsteen nummers heb ik uitgezocht. En toen ben ik in een bluesbandje gekomen, toevallig door een optreden wat stond met iemand die geen band had. En toen ben ik daar gaan zingen en Montmartre gaan spelen. En zodoende is het een beetje ontwikkeld. En, en, en je hebt een broer, je zit ook in de band, toch? Ja, ja. En die, doet, wel en, wel. en die doet dan zo'n ouderwets hemmend orgel. Dus hoe oud zijn je ouders? Helemaal orgel orgel in de zo kast. Nee, we... <lacht> nee, ze zijn nee, niet heel oud. Ze zijn uh, nu tegen de vijftig, uh, denk ik. Dus Ze vatten ja. zich al mee. Ze zijn jonger dan ik, ja. Oké, okay. ja, goed. <lacht> maar je, je gaat die oude platen luisteren en dan denk je van, ja, hé, hey, wat is dat geluid? En dan ontdek je zo'n keyboardje en ik dat is het toch niet. Wat is dat dan wel? Dus ik kan me heel ja. goed voorstellen, dan ga je naar ja. op zoek. Dus zo'n zo enorm... bron erin, dat vinden jullie ook wel fijn? Nee. Dat, nou, die dat bron is nog wel nee. dat hoort erbij. Ja. Ah, Oké. Okay. <laughs> okay. Zeg, uh, uh, jullie eerste album, dat is al af, hè? Ja, Eigenlijk ja, al een zo. tijdje. En, uh, maar dat gaan jullie uh, 2 maart pas presenteren. Ja, 17 februari komt die uit, overigens. Okay. In, de, in de winkels en uh, op ja. iTunes. Hé, hey, en Renier, dan heb jij een probleem, want je zit ook nog in een andere band. <laughs> Dood dan? Dan kan je niet mee. Nou, ik heb, uh, ik heb uh, wat voorzorgsmaatregelen getroffen en het ja. komt allemaal in orde. Ja. Want wat is dat voor band, doodan? Um, nou, eigenlijk een beetje eenzelfde soort, soort format, want hij is ook singer songwriter. Uh, en hij is eigenlijk, maar mij is meer als singer songwriter naar uh, uh, uh, bij een platenlabel gekomen. En toen is hij vanuit het label naar muzikanten gezocht en ook om hem heen. Oh, maar. Okay. Dus een beetje, beetje hetzelfde idee. Maar hij heeft dan uh, zijn plaat uh, in het buitenland in volgens mij in Los Angeles opgenomen. Met, uh, met de studiomuzikanten daar. Oh, dat is ook duidelijk. En die was toen gewoon af. <laughs> oh, die en, was af? Uh, die en... was toen af en zo hebben wij hem <coughs> zeg maar, ingestudeerd. Uh, en zo zijn we een beetje als, als, ja. als, uh, als doodanbeentje daar een beetje mee, uh, mee bezig ja. gegaan. Maar als je moet kiezen, dan, dan, dan... kies je natuurlijk voor of niet? Ah, maar dit is wel moeilijk om, om live te uiten natuurlijk. Ja. Oké, okay, ik hou erover op. Nou, maar het is natuurlijk... Want jullie maken nou een plaat, hè? En jij zegt nu uh, gelukkig... Dat en ik kunnen het gelukkig ook heel goed met elkaar. Okay. Ik heb ze allemaal voorgesteld. En dat ja, is met leuk. Ja, we zijn uh, best wel maatjes geworden, ook wel. Okay. En uh, ja, het geweldige gast. Heel aardig. Oké. Okay. En uh, goede muziek. Heel leuk. Maar, uh, uh, want, want het gaat natuurlijk uiteindelijk toch om optreden, hè? Als, als band, denk ik, anno nu, of niet... Ja. Of, hè, want, euh, nou ja, ik bedoel, jij maakt zo'n lekkere muziek... dus ik denk dat die plaat ook wel verkoopt. Maar ik Hoop. bedoel, euh, hè, wie kan er nog leven van zijn cd's? Ja, sowieso mensen zijn een beetje lui geworden... om echt ook te zoeken naar goede muziek en dat ook te gaan kopen. En ik moet bekennen dat ik zelf ook een beetje... Lui ben wat dat betreft. Dus, uh, maar ja, inderdaad. je moet... Maar door zeg maar, die extra exposure door, door radiodingetjes dingetjes en zo. En als mensen dan naar je optreden komen. dan ja. kunnen ze dan desnoods daar bij merchandise ook weer je CD kopen. Ja. Dus het kan. We werken ja. aan ja. beide er kanten. Zijn, er zijn ook wel positieve ontwikkelingen op dat gebied. Want de download-sites, zeg maar. voor ja. albums download. die worden binnen nu een week. door twee hele grote internetproviders afgesloten. Je bedoelt Pirate Bay? Ja. Ja, maar een weet je toch wel omweggetjes te vinden. Ja, ja maar dat is wel lastiger dan hoe makkelijk het nu is. Het ja, is dus nu gewoon klikken en je hebt het. Maar... En Isohunt Hunter? Ja, ik denk, dat is ook, uh, dat, ik denk dat het allemaal aan elkaar gelinkt zit. Ah, dat denk ja, maar nou, Goed. Ja. Nou, dan heb ik ook een probleem. Ik ook. Ja. <laughs> ik dus ook. Ja. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ja. ik, uh, ik rip wel cd'tjes, maar ik download niet. En als ik iets echt goed vind, dan support ik het door te kopen op iTunes. Nou, heel goed. Uh, luisteraars, neem maar een goed voorbeeld aan haar. Ik hey, plaat. Nee, ik val wat, wat is... aan mij. <laughs> <laughs> wat is de Sena Performers Pop NL Award? Wauw, ja, dat is een lange, is een lange naam. Ja. Um, nou, het is eigenlijk uh, zo dat uh, elke provincie. Uh, die heeft op een gegeven moment. Uh, ja, de Sena Performers Pop NL Award is, is, is een wedstrijd tussen beentjes. Uh, uh, van verschillende provincies. En dan gaat het erom wie, wie er het meest geboekt wordt op een avond. En je bent zeg maar... Ja, het is een beetje een vraag verhaal. Ik zal proberen of ik het goed, uh, kort het en bondig... Doen, ik kan het wel heel goed uitleggen. Nou, nou ja, goed doen. <laughs> nee, het is dus heel simpel. Je hebt in elke provincie <laughs> heb je een wedstrijd. Een soort van Amsterdamse popprijs. Ja, je hebt de Amsterdamse popprijs. En dan heb je wat, de Utrechtse popprijs. Of de Leeuwardse popprijs. of iets. En daar komen dan, een, komen dan in totaal tussen twaalf bands uit. Of 13, geloof ik. 13, 13 jaar. Ja, ja, provincies, en plus, en 1, plus omdat Amsterdam. Omdat hij zo'n grote uh, muziekzien heeft. Exact. En nou dat, die gaan dan allemaal naar het optreden. En er staan dan heel veel boekjes in de zaal. En dan um, degene die de meeste boekingen binnenkrijgt op een avond. die wint dan die award. En dat waren jullie natuurlijk. Dat waren wij, ja. ja. Dat waren ja, wel, uh, wel Stijn, ja. ja. ja. ja. Nou, goed. Hé, hey, um, uh, wat wou ik nou nog meer vragen? Ja, ik dacht, laten we eventjes nu we toch aan tafel zitten. een, een, een plaatje draaien. Uh, uh, want dan ga ik jullie dan ook nog op, trouwens een opdrachtje geven. Oh. Oh. <laughs> um, oh. Wat gaan we draaien? Want jij, jij, jij hebt je laptopje mee, maar dan, dat ja. krijgt Nico niet meer voor elkaar. Oh, ik zo. had een paar nummertjes dus uh, uh, gedownload. Ik heb hier dat lijstje gevraagd. Mm -hmm. Gedownload? Nou, ja, ja. Hier 5B gedownload. Kan nog vijf nee, dagen. dagen. Oh, nee, ik heb, uh, je mag kiezen. Want het komt allemaal uit een lijstje wat ik vond ergens op internet... van jou, jouw, jouw ideale, uh, weet ik veel, wat lijstje. Ja. Dus ik heb hier okay. Overlap ja. van Annie DiFranco. Ik heb oh, okay. Did Somebody Make a Fool of You van Tony Joe White. Ja, Stukje Bonivaire. Uh... Welke heb je allemaal uh, op, je, op jouw computer staan? Oh, deze heb ik hier op staan. Deze heb je er allemaal staan. Nee, ja, die heb ik allemaal samen. Ik ga kiezen. Ik dus heb ik ook coyotes. van Joni Mitchell heb ik ook nog. Ja, die is ook fantastisch. Want je had eigenlijk wat nieuwere uh, meuk willen laten horen. Ja, ik maar... dacht ook dingen die, me gewoon nu, die ik gewoon nu te gek vind. wil. Ja, tuurlijk, je, je bent geïnspireerd door dingen vroeger. En die bepalen een beetje je roots. Maar tegenwoordig, ja, er is ook zoveel muziek. Weet je, en elke maand word je wel weer uh, ja, verrast door nieuwe muziek. Weet je, zeker tegenwoordig, er is zoveel nieuws en zoveel goede muziek. Ja. Dus dat, uh, ik dacht, ik om even wat op te frissen. Maar nu ik dit luister zo hoor, dan, ja, ik weet niet. Ik ben. Wel, uh, ja, Coyote is natuurlijk een prachtig nummer van Johnny Mitchell. Maar ja. ik zou toch even willen kiezen voor Tony Joe White. Oh, leuk! This is Somebody Make a Fool yeah, Out of You. Dit is echt een prachtig ja, nummer. Ja, ik weet het, ja. make a fool out of you. Did somebody mistreat you? Well, I know that you're holding back. You got a lot more love than that. Did somebody make a fool? run away with your heart Did somebody tear you all apart I know you've been treated bad but you don't have to look so sad Did somebody make a fool Come on and let yourself go And don't think about it anymore I know there's still a whole lot of and in your heart Oh, baby Did somebody make a fool out of you? Did somebody mistreated you? Joe White. Heerlijke keus. Leuk. Uh, ze zitten weer achter, achter hun, uh, al hun draadjes en dingetjes en, en, en gedoe. Wat hebben jullie eigenlijk veel knopjes bij je en zo voor die het valt, voeten. Het valt, het valt wel mee. Oh. Maar het ziet er wel heel impressive uit. Oké. Okay. Joris Zwart is nog steeds de gast. En uh, ze gaan lekker even een heel mooi rustig nachtnummer doen. Klopt, Dit liedje Het Make Me Stay. to get away from the night and day I fell between the lights I didn't realize You can hate Heel goed. is ja, geen Klap uit de naam nou hoeft ik helemaal niet. Weet je nog wanneer je dit schreef, Jori? Wanneer ik dit schreef? Ja. Ja, ja dat weet ik nog, ja. En waar was je toen? Uh, ja, toen was ik... Uh, ja, ja, ja, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen misschien. Ik, uh, ik was toen... Ik woonde nog bij mijn moeder. En toen had ik dit liedje geschreven. Ja, het gaat over een, over een afstand. Over dat je soms iemand niet... Uh, niet kan bereiken, weet je wel. Mentaal, ook al, ook al wil je dat heel graag. En waar schrijf je dan meestal? Ben je dan in je eentje? Of ben je, doe je dat binnen, buiten? Um, ja, dat verschilt heel erg. Ik schrijf veel... Uh, ja, soms dan... Um, ja, midden in de nacht, weet je wel. In ja, thuis. toch wel, ja. Uh, Maar ik haal heel erg mijn inspiratie ook wel uit... Uh, uh, ja, uit, uit reizen of zo, bijvoorbeeld. Uh, ik zeil... Af en toe, dus dat vind ik heel lekker. En ik wandel ook graag. In, uh, daar, in Bergen is dat ook te gek. Gewoon in de natuur en uh, het verbreed je, je visie vaak. Het is een ontlading. Dus dan reflecteer je als je weer even ergens ja. gaat. En dan kom je terug en dan uh, op zo'n moment kom ik. En is tijd. het dan? Hoe zit het dan met muziek? Zijn het eerst die woorden? Of is er eerst een. een, een, een, een uh, of gaat het een beetje tegelijkertijd? Bij mij is er vaak eerst muziek. In je dan, hoofd en dan komen die woorden Ja, erbij. eerst in mijn hoofd en dan zit ik een beetje te pingelen. En dan uh, op een gegeven moment denk ik, oh, dit is mooi. En dan de sfeer eigenlijk, die creëert voor mij het nummer. En heel vaak dan begin ik een beetje fonetisch. en dan, ja, ja, ja, ja. Uh, Dan ga ik dat terugluisteren en denk ik, oh, zo Oh, en dan pak ik een paar woorden en dan voel ik de intentie. En dan, uh, ja, vaak zit het onderwerp toch wel in ja, je, precies. weet je, wel, als, je als, als er ja. iets uit moet. Dus dan ja. komt dat er op de een of andere manier wel uit. Oh, oh. Hey, kan je zeggen dat, dat naast uh, uh, uh, muziek... Uh, dat zeilen voor jou echt een passie is? Ja, ja hoor. Zeker. Ik, ik heb ook op de site... Uh, want ik begreep dat. Ik heb op de site ook een fotootje gezet van jou met je vader al. Als klein kindje. Oh, oh, lachen. ja, ja klopt. Toch? Chille foto's. Al. Ja. Op de pelikaan? Of ja, maar? hè? Hoe weet je dat? Nou, dat staat er. <laughs> oh, dat staat erbij. Ja, de, ja die boot. De, pelika de pelikaan, ja. De pelikaan. Ja, dat is gebouwd door een vriend van mijn vader. en ja. Die... Uh, ja, een heel apart bootje zat heel knalgeel, een heel raar ding. Maar en waar ligt hij? Hij ligt in Horen. En dus, dus, het is vooral uh, IJsselmeer varen? Nee, nee, we zijn er mee vorig jaar naar Schotland gegaan en Denemarken. Zo, en, dat uh, is natuurlijk wel Denemarken. veel spannender hè, dan op ja, zo'n plas. Ja. Ook al is het een grote plas, die IJsselmeer. Oh, plas. Ja, ja, ja het is, dat, dat is wel heel, heel mooi. Dan ben je echt even alleen op de wereld. Het is zo raar, raar om te zien dat je. Uh, zeg maar op, op zee, dan heb je echt een rondje horizon om je heen. Ja, ja, ja. Dat, is echt, dat is echt ongelooflijk. Waanzinnig, ja. Ja. ja. Ik vind het heel eng eigenlijk. Ik, en ik vind het geen reet aan op, op zee. Maar... Oh, en... <laughs> Mijn broer heeft ook een uh, geen... zeilboot. Ik ben wel eens mee geweest, maar ik was wel blij dat we dan s'avonds aanlegden en ergens naar het café gingen. Dat zeg ah. ik ah. Oh, en wat nou ja. toen je mee was, hè? <laughs> en hij vond het geweldig. Nee, en nu een beetje bang. stoer doen. Ja. Bang, ik bang, met windkracht. Ja. Maar ik bedoel, zo'n Laura Dekker, dat begrijp jij wel, zo'n meisje? Ja, het is wel een aparte kwestie, natuurlijk. <laughs> maar ik bedoel... Nee, ja, ik, ik, ik begrijp de, de, de, de, allebei de kanten ervan. Maar ik, ik vind wel dat, uh, zeg maar, uh, Laura Dekker... Ja, een, een, zo'n lange reis maken op zo'n jonge leeftijd is, uh, is vier keer een school. Ja, ik dat is de, de levensles. Ja. Maar alleen zeilen, is dat wat voor jou? Alleen zeilen? Ja, dat is ook, vind ik te gek. Ja, echt ja. waar. Ja. Jij ja. houdt wel van het alleen zijn ook? Ja, ik hou ervan. Ik hou ontzettend veel van mensen. En ik hou onwijs veel van, van de ja, leuke dingen opzoeken en met elkaar lol hebben. En, maar ook uh, lekker? Ja, een goede balans. Ja, ja, ja. <laughs> ook af en toe extreem uh, alleen kunnen zijn. Daar hou, ja, daar hou ik wel van. Ja. En, en in welke stemming schrijf je het best? Moet je, je echt goed voelen of mag je het, mag het je ook heel naar voelen? Um, ja, alle, allebei eigenlijk. Ja, nee, ja, dat, dat ligt aan. Is, is muziek wel eens helend? Ja, vind ik wel. Vind ik wel, want het draagt een emotie. En als het een. Uh... Het kan je uit een put trekken? Ja, ja zeker. Want kijk, maar, als, je, als jij je rot voelt en je doet iets op wat, wat jou een bepaalde uh, herinnering geeft van, van een bepaalde tijd, weet je. En, uh, en dan voel je je weer helemaal goed of je hoort iets en ja. denkt ah, ja, het is ook zo. En je kan je identificeren met een bepaald nummer of dan. Ja. dan, uh, dan is het, ja, ik weet niet. Dan lift dat toch... Uh... Dat heeft, dat heeft wel bij jou wel zo gewerkt? Bij mij zeker, ja. Ik, ja. ik denk dat dat voor iedereen geldt. Want jij bent wel, ben wel eens in die put geweest. Ja, ja hoor. Tuurlijk. <lacht> Goed. Ja, want ik, ik, ik las ergens in een interview... of ik hoorde dat, dat, dat je daar eigenlijk uh, pas twee jaar weer uit bent. Hè, wat, wat, wat hoor ik? <lacht> nou, dat je, dat, je, uh, dat, dat je best wel een, een, een zware periode gehad hebt voor 2010 of zo. Ja, ja, er zijn wel wat dingen gebeurd. Het is nacht, Jorie, het mag. <laughs> oh, Chill. Nee, ja, ja, ja, wel. Ja, er zijn wel dingen gebeurd. Ja. En ik, ik heb wel. Uh, uh, Naar de ja. tijd gehad. Ja, ik, nou, ik heb ook een hele mooie tijd gehad. En ik zie het meer als kracht. Weet je wel? Dat je. Uh, om die reden zit ik hier, om die reden heb ik een, heb ik een vechterswil in me. En, en om die reden gaat het misschien ook nu al bijna twee jaar zo hartstikke omhoog. Een trein die. Ik denk, een, een denk het, ook die omdat je... het eerlijk is. En, en dit is het. En ik wil het op mijn manier. Om, en om, alleen maar omdat ik er op deze manier in geloof. En omdat het mij heeft geholpen. En, en dat blijkt te werken. En dat vind ik, ja. dat vind ik heel, heel tof. Ja. ja. Dus dat ja, ja, ik ben, ik ben er ook blij om. Want het vormt je. En het, het, het, het, ja, het laat je wel diepgang zien. Weet je wel. En uh, ja, je hebt je ups en downs. En op zich. Uh, ja, het gaat hartstikke goed. Het is nog wel even een balans vinden, vind ik zelf. Qua slapen en ja, precies, ja. ritme vinden. ja want een korte dingen ook dat nog, ja. Nee. Hey, hey, maar maar wat, wat staat er, wat, wat is jouw Olympus? Is dat uh, um, het buitenland? Of is dat uh, drie keer Ahoy uitverkopen? Of uh, het geld Dome, Of hoe heet die ding daar, dat ding bij Arnhem? Nee, mijn, echt, mijn doel is om echt uh, uh, hiervan, hiermee door te kunnen gaan. En vooral... Uh, de lol. En, en de lol erin te blijven zien. En ontwikkeling te hebben. Want op het moment dat je blijft, ontwikkeling, blijft ontwikkelen. Dan blijft ja. het leven. En dan blijf je groeien. En dan. Uh, ja, als je op een gegeven moment echt tevreden bent of zo. Dan denk ik dat je stilstaat. Als je, en dat je tevreden bent, ja. Maar praktisch gezien betekent dat eigenlijk dat. Elke twee maanden een liedje weer helemaal omgegooid wordt. Echt waar? <laughs> ja, ja, ja. ja. ja. Maar meestal wordt het er wel eerst. beter van, dus dat is ja. wel goed. Ja, precies. Nou, okay. ik, dat valt nog over te twisten. Eh. Hé, hey, maar zijn jullie niet bang dat als, als ze straks. Uh, want dan gaat, ze gaat naar Noorwegen verhuizen, Ze gaat op een boot wonen in Noorwegen, toch? Dat weten jullie toch? Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Heb je dat gehoord? Ja. Ja, Dat wordt gezegd. Ja, ik heb het Wat heb je toch met Noorwegen? Heb je daar een nee. laffer zitten of ja, nee? Ja, stiekem, nee, nee. nee ik, ik heb gewoon een enorme affectie met het land, maar maar sowieso Wat, die met, fjorden, die, die, die... Ja, vind ik fantastisch, maar niet alleen met Noorwegen. Ik bedoel, dat dat we heb ik waarschijnlijk ook in de opwelling, gezegd, oh, daar ga ik heen wonen. Maar ja, ik zou wel heel graag gewoon willen reizen, weet je veel willen zien. En ik heb, ik heb nog niks gezien. Ik wil, maar is het niet het allerleukste om te reizen met de band? En dan, ja, dat, uh, lijkt overal ik. Spelen, dat vind en dan... ik zo tof hier aan. Ik denk dat dat wel, kijk, Gelderdam niet, dat, dat vind ik te groot. Ik, ik hou wel echt van, van intimiteit en zo. En dat ik kom het... niet kijken hoor, Gelderdam. Nou, nee. ja. Ik vind uh, eigenlijk een musical te, al te groot. Ja. zo is mijn maat. Ik ook wel, ja. Ja, dat is ook wel onze maat. We Kleine ja, zaal, ja. maar dat moet natuurlijk wel volgend jaar de grootste zaal worden, hè? Ik hoop het, dat zou wat gek zijn, ja. Misschien wordt het, wordt het zo vol dat ze jullie verschuiven. Twee maart? Nee, dat is allemaal niet. Ja. Wat jullie willen spelen? Ja, oké. Okay. Ja, okay. Het gaat hoor van mij. Ja, gaat erop. Nou, Nou, ik vind het toch wel heel erg mooi om te horen. Ik, want ik denk dat het nog heel erg lang gaat duren dat jullie. Uh... Oh! Nee, ik, ik wou nog een wijze les doen. Die slaan we over. Doe maar een muziek. Ik had een heel gedicht en alles. Maar dat... Toen ik jong was, bestond ik in vormen van het leven dat komen zou. Wat? Ja, neem maar niet uit. Wat? But, nee, maar ik vind ik dat vind asociaal. Ik ga niet door je heen praten. Nee, nee, nee. nee. Het, is, het is voor jullie. Ik had we wouden zelf al net al een grapje maken. Maar we ja, dat dacht erin. ik al. Ja, ik ja, denk aan stemmingen stemming schrijf je, het, schrijf je het liefst. Maar ik, uh, uh, ik schrijf heel, heel veel in verschillende gitaarstemmingen. Oh, oké. Okay. Grapje. Ja, miskante grapje. Ja, dat is dan dat je je gitaar omstemt. Dat als je gewoon niks indrukt, maar alles aansluit, dat het al mooi klinkt. Even de keukenknop zoeken. Ja. Ja. Dit ligt Give You All. There no take my hand Hey wat lekker met die mondharmonica. Te gek. Ja, cool, cool. Maar het samen zingen ook. Het allemaal voor mij hier en voor u thuis. Hè. Luisteraars. Hey, doe eens eventjes een leuke jingle van de Nacht van het Goede Leven. Een leuke jingle van de Nacht van het Goede Leven. We hebben er niet is... ingestudeerd. Nee, doe maar wat. Even nu. Ja, speel iets. Speel iets. We kunnen hem gewoon even over... Uh... Moet ik wel even ja, misschien moeten we dat gewoon doen. nacht van het goede leven Adeline. We hebben een stemmingsprobleem hier. Oh, dit is helemaal mooi. Doe even rustig stemmen, want dan ga je nog een nummer spreken. Dit is heel mooi. Dit ga ik helemaal gebruiken, jongens. Oh, dan... oh wacht even. Doe even eventjes uit weer. Ja? Gaan we doen. Zullen we hem nog een keertje doen? Wat? Ja. Dit het op? Nog een keer. We doen hem nog een keer. One, two. Dit is de nacht van het goede leven. Met Adelie. There ain't no sunshine. The middle of The there ain't no teardrop in the middle of this fight. I see the clock I keep ticking on. The hours pass while my mind's nothing. Picture frames of crime scene flash before my eyes. I curse my eyes. secretly sleeping Having me right, This is my redemption song a three minute model of liberation. Wait in the iron way till the morning. Ja, ja. <laughs> maar je kan ook wel zien dat jullie je heel erg ingespeeld op elkaar. Hè? Het gaat allemaal zo. Ik vind elkaar vooral heel lief. <laughs> <Okay>. Ik <zijn. laughs> nou, ken jullie elkaar. ik heel lief het oh, is niet waar. Ik oh, no! <laughs> <laughs> ken jullie elkaar nog van, de, van, de, van de, uh, het het in Amsterdam. Ja. ja. ja. ja. ja. He, zitten jullie alle drie. Oh, nee, jij, jij bent al lang klaar natuurlijk, hè? Is lang klaar, jij was al lang klaar, ik, klaar, bent... klaar. ik net, en hij zit nog... zit de in oh, ja, de derde. Die zit precies in de derde. Luisteraars zien ons niet hè? wijzen, natuurlijk. Ik bedoel, hij hey, Rijnier... Lieve schatjes, mag ik jullie ontzettend bedanken. Ik heb nog twaalf seconden, of nog tien seconden... om jullie hele goede reis naar huis te wensen. Ontzettend veel succes. Ja. En kom volgend jaar nog een keertje, ja? Bij de Zeker. volgende plaats. Dat doen we. En we volgend jaar. Bedankt, we vonden het hartstikke leuk.